De vijfde deel, het testament van Lady Pattison. Van hemel, daarom dacht het niet meer. Ik begrijp het. Straks stijgt dat tot boven ons hoofd. Kijk die ratten, die kunnen zich te houden op die stoelen. Maar wij niet. Daar, de balk boven tegen het plafond. Spring oké. Wel, nou hou dan lang vol. Mijn arm, wil, waar je kracht? Ik had nooit gedacht dat er zo aan mijn zou komen. Ik zal wel door Stent worden opgevolgd. Toen hebben we nooit had kunnen uitstaan. Toch wel schande. Houd je weg, elk. Hou in van je weg. Sorry, waar je krachten? En hou je hoofd zo hoog mogelijk. Je mond zo dicht mogelijk tegen het plafond. Het heeft geen zin. Ik ben veel te zwaar voor dit soort toeren. Wacht, steun op mijn schouder. Oh. zorg jij maar voor jezelf. Ik red het wel. Laat me los. Ik sleur jou direct toch mee. Oh je mond, het gaat prima. Spaar je krachten liever. Wat was dat? Ik weet het niet. Het water zakte ook. We zijn gered. Het water gezakt Dat was op het nippertje. Ik denk dat een van de dragende muren is ingestort. door de druk van het water. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken, Joe. Ach ja, dat zit wel goed. Laat je maar weer op de tafel zitten. Ja. Uh. Uh. Dat is een opluchting. Mijn arme. Overigens zijn we hier nog niet uit, hoor. Ik kan me niet schelen. Het enige wat me interesseert is dat het water gezakt is. Maar we zitten hier nog steeds onder het pijl van de theems ook. We moeten het gat in die muur zien te vinden en daardoor naar buiten zwemmen voordat het water weer komt opzetten. Denk je dat dat gebeurt? Net zo hoog als daarnet. Gewoon de wet van de communicerende vaten. Het in dat water alweer. Kan jij maar, John. Schiet op. We hebben weinig tijd. Ik ga alleen vlug. Ik kan niet zwemmen. Maar hier kun je ook niet blijven. Dan heb ik pech gehad. Als je toch van plan bent om te verdrinken, dan kun je het net zo goed op mijn manier doen. Goed. Haal diep adem en laat je zakken. Ik zal proberen je mee te schuuren maar je tegen niet tegen. Te doen. kelder, de politie. Lieve durven, we wisten niet dat er nog meer beneden waren. We hebben een brigadier uit de houtkelder gehaald, dat ik op zijn harsen schat. Hoe is de toestand in het Mekka-hotel? Nou, het water is weer bijna helemaal gezakt, maar ik hoorde dat Mrs. oud hysterisch in bed is gekomen. <laughs> maar spreken we straks wel. Eerst gaan we terug naar de boot elk, eens kijken hoe het met brigadier toller is. En een stel boven kleren aantrekken. Oeh, wat een smebel. Overal ligt de modder centimeters dik. ik ah, kan haar niet kwalijk nemen dat ze in bed gekropen is... totdat de ergste rommel een beetje is opgeruimd. Ze krijgt waarschijnlijk spijt als haren op haar hoofd... dus ze hoort dat wij hier op eigen houtje hebben rondgenuigd. Hé, <lacht> hey, wat zou dit zijn? Luchtbelletjes. Er moet een lege ruimte onder die vloer zitten. Er zit er maar één ding voor ons op. We moeten die modder wegschapen... Nou, ik denk dat ik wel verplicht ben om een nieuw pak op een onkostenrekening te zetten. Hé, hey, kijk eens. Een luik. Maak eens open. Aha. Dit is dus haar privé-schatkamer. Wat zit er in die doos? Een paar velletjes papier. Zou dat zijn? Twee lijstjes met meisjesnamen. Alfabetisch aan de ene kant. Aan de andere door elkaar. Ede is Rita. Berta is Sarah. Het lijkt wel een of andere code. Wat mm -hmm. staat er op dat andere papiertje? Alleen maar zes namen. Nora. Jurio, Bianca. Rita. Rita. Jane. Wacht, geef me dat eerste lijstje nog eens. Hm. Grace is Nora. Evelyn is Muriel. Violet is Bianca. Tweemaal Aiden hm. is Rita. En Rola is Jane. Hm. Schrijf het maar even over, En ja. Stop ze dan weer in die trommel. Wat ga jij intussen doen? Hysterisch of niet? Ik ga Mrs. Oaks aan de tand voelen. Ik heb iets van u uit die ravage beneden weten te redden, Mrs. Oaks. Ik denk dat u daar wel blij om zult zijn. Ik heb echt geen zin om spelletjes met u te spelen, inspecteur. Het zal weken duren voordat we de zaak hier weer een beetje aan kant hebben. Een blikken trommel, verstopt onder de vloer van uw zitkamer. Daar heb u niks mee te maken. Trouwens, er zit toch haast niks in, alleen maar een paar privépapieren. 26 meisjesnamen met telkens een andere naam. Terwijl het alfabet ook 26 letters heeft. Die zal u er zelf wel ingelegd hebben. U kan het tegendeel niet bewijzen. Ik had die code natuurlijk onmiddellijk door... toen ik dat andere velletje zag. Weet u welke ik bedoel? Nee. Erg dom van u. Er stond alleen maar op... Nora, Muriel, Bianca, Rita, Rita en Jane. Ik hoop dat u zich amuseert. Ik hoefde alleen maar het andere lijstje ernaast te leggen... en ik kreeg Grace, Evelyn, Vira, twee maal Aide... ...en Rosa. Oftewel, G-E-V-A-A-R. Gevaar. En vindt u zichzelf nou een hele Piet? Is dat jullie code voor telegrammen naar het buitenland? Ach. <laughs> nou weet ik waar u het over hebt, inspecteur. Ja, dat lijstje, dat heb ik gemaakt voor een vriendin. Die krijgt binnenkort een baby. En ze kan me geen besluit nemen hoe ze het kind zal noemen. En ze weet nu al dat het een meisje wordt? Kom, kom, mrs. Oaks. Toch is het zo. En nou zou u me een groot plezier doen als u wegging jullie smeren. Ze zijn nog erger dan het water. En daar kunt u over oordelen, is niet? Tussen de haakjes. Wanneer hebben ze Anne meegenomen? Vanavond, hè? Anne? Wat nou Anne? Hoe dik was, ik u nou nog vertellen dat ik geen Anne ken? Ze heeft de afgelopen dagen in die kelder gezeten. Ik heb haar mantel daar gevonden. Ik stuur hem natuurlijk naar Medenherd voor identificatie. U schijnt erg om werk verlegen te zitten. Ik heb u gewaarschuwd, Mrs. Oaks. Als die Anne iets mocht overkomen... Inspecteur, ik zal u de zuivere waarheid vertellen. Wij uh, hebben die kelders verhuurd. Tenminste, dat heeft Golly gedaan. Aan lui die hem als opslagplaats wilde gebruiken. Misschien dat die iets van eraf weten. Hoe heette die mensen? Dat weet ik niet. Dat moet u Golly vragen. Zoals u wilt. Dan ga ik maar weer. Uh, tussen twee haakjes, die trommel, neem ik mee. Daar heb u het recht niet toe. U weet waar u hem terug kunt krijgen. Maar doet u geen moeite om te komen... tenzij u bereid bent om mij de waarheid te vertellen. En hoe is het dan nou met je hoofd, Toller? Nou, op dat gaat alweer, inspecteur. Maar ik verlang toch wel naar mijn bed. Jammer dat inspecteur Elk met de auto is gegaan. Hij zou genoten hebben, nou het water weer zo rustig is. Laten we die lichterse spraaien die daar met soms voor anker liggen. Misschien heeft iemand daar aan boord die motorboot gezien die ons vanavond heeft geramd. Ah, ja, inspecteur. Het zal ons echt niet veel tijd kosten. Die hier, politie. Ahoy! Er is hier niks aan het handje. Ik kom toch aan boord. Help eens even. Bedankt. Liggen jullie hier al lang? Sinds vanmiddag. Hebben jullie toevallig ook een snelle motorboot gezien? Die is ongeveer 20 minuten voor hoogwater van de Mekkerstijger weggevaren en heeft toen een politieboot gerampt. Oh ja, ja, die heb ik gezien. Hij kwam alleen niet van de Mekkerstijger. Nee, tegendeel. Oh ja. Ja, ik zag hem een hele tijd van de voeren stroomafwaarts langs de Zuidoever. Toen wendden ze het roer en we voeren stroomopwaarts langs de Noordoever terug. Je bent niet van hier, hè? Nee, nee, het is We komen zelden hier in de buurt. Maar ik heb nou een lading in machinerieën voor Oxford. Hebben je handen, zie je hm? wow, alleen mijn pols een beetje verstuik. Tijdens die springvloed stond er een behoorlijke deining. En toen ben ik over even de luiken gestruikeld. Ah. Nou, dan ga ik maar weer. Goeie wacht. De mazzel, meester. Zie zo, Toller. Het wordt tijd dat we eens naar bed gaan. Volk kracht vooruit. ja, ja, ai, ai, ai. Wie was dat, Garlin? Inspecteur weet, kapitein. Maar hij is alweer weg. <laughs> hij had niks in het snortje. Mooi. Het enige wat we nu nog voor hoeven zorgen is... dat we dat meisje weer in handen krijgen. Ach, dat arme kind heeft geen ogenblik rust, inspecteur. Eerst was inspecteur Elk hier. en Daarna Lord Sinnevoort. Lord Sinnevoort, Mrs. Steppett? ja. En hij heeft de prachtige bos bloemen voor haar meegebracht Hoewel ze daar niet erg mee ingenomen scheen te zijn Ja, en, en nou komt u weer, hè Inderdaad, Mr. Steppett En het spijt me heel erg, maar ik moet echt met haar praten Nu meteen Dag, Lila. Oh, John Lieverd Is alles in orde met je? Mr. Steppert vertelde dat er gisteravond springvoet was. Ja hoor, ik ben volkomen ongedeerd. Hoi, ik lig al door de pieker hoe het in het Mecca hotel zou zijn. Ik heb al jaren geleden ook eens zo'n een springtijd meegemaakt. Het was vreselijk. Je ziet dat prima, moet ik zeggen. Ik ben zo nieuwsgierig om van je te horen wat er allemaal gebeurd is. Ik heb vanmorgen lang uitgeslapen. Ik ben heel wat slaaptekort gekomen de laatste dagen. John, wat ik me al heb liggen afvragen is... Waarom haten ze je zo? Wie? Tante? Iedereen? Of alleen omdat ik de arm der wet vertegenwoordig? Vertel me eens eerlijk. Zijn ze allemaal slecht? Tante ook. Zo zou je het kunnen noemen. Ja, maar hoe slecht? Dat weet ik nog niet. Ik kan er alleen maar naar raden. Leila, heb je ze ooit horen praten over de Pattinson-erfenis? Ja. Ja, dat wil zeggen, ze hadden het dikwijls over de erfenis, zoals zij dat noemde. Wie? Nou, Lord Sinneford bijvoorbeeld. Hij was op een avond bij Omgoli en Tante en nog iemand. Ik geloof dat het Mr. Lane was. De man die zo altijd zo zwaar geparfumeerd is. Wie mm -hmm. ken ik? Ik stond boven de deur te luisteren. Ik wilde weten of ze het misschien over jou hadden. Wat zeiden ze over die erfenis? Kun je je dat misschien nog herinneren? Ja, ze zeiden iets over een bank. De Matway Bank, geloof ik. Mr. Lane zei tenminste zoiets. Zou dat kunnen? De Medway Bank in Losbury. Ja, dat klopt. Die Medway Bank had in ieder geval iets te maken met de erfenis. En uh, ze hadden het ook nog over een gravierinrichting. Zegt u dat misschien niet? Op het ogenblik niet. Ik wou dat ik maar langer had geluisterd. John. Ik moet een beslissing nemen. Tussen hen en... Ja, ik bedoel, misschien komt het allemaal wel door mijn geschipper dat dit allemaal gebeurt. Nee, sprake van. Zet dat alsjeblieft gauw uit je lieve hoofdje, hm? Hm. Dat is wel een duur boeket dat Lord Zinnigvoortje gebracht heeft, hè? Hm? Hij <laughs> wil met me trouwen. Is dat niet krankzinnig? Leila. Je wil toch niet... Ik, ik bedoel... Liefbeurt. Natuurlijk niet. Ik vind het maar eng. Weet je tante dat? Wat vindt hij daarvan? Oh, die vindt het geweldig. Nou ja, zij weet ook niet dat ik veel liever zou trouwen met... Nou ja, met heel iemand anders. Iemand zoals ik? Prinsesje? Hm? Hm. Zou je met zo iemand willen trouwen? Oh ja, niets liever dan dat. Ik... Inspecteur, Wade, neemt u me niet kwalijk. Maar inspecteur, elke is aan de telefoon... Hij zegt dat er iets gebeurd is, wat weet hij niet precies. Maar Mr. Broeder, de notaris wil u zo gauw mogelijk spreken. Allereerst wilde ik graag mijn eigen positie in deze duidelijk zien afgebakend. Wanneer ik ervan overtuigd kon zijn dat de inlichtingen welke ik u wil geven, u in zekere mate van dienst kunnen zijn bij het onderzoek waarmee u bent belast, zou er voor mij geen enkele moeilijkheid bestaan. Maar wanneer uw bezoek hier daarentegen tot gevolg zou hebben... dat er een geheel nieuw justitieel onderzoek zou worden ingesteld... bevind ik mij in een uitermate lastig pakket. Laat ik proberen u gerust te stellen, Mr. Broeder. Er staat een en ander in verband met de Pattison-ervenis. Ik weet niet of u het weet, inspecteur... maar Lady Pattison was bijzonder vermogen. Zij heeft zowel haar echtgenoot als haar enige zoon, Lord John, overleefd. Twee jaar na het huwelijk van de laatste zijn hij en zijn vrouw omgekomen bij een verkeersongeval in Zuid-Frankrijk. Misschien herinnert u zich dat nog? Nee, eerlijk gezegd niet. De pers heeft er destijds nog een vorige aandacht aan besteed. Ze schreven zelfs over de vloek op het geslacht, Patisson. Oh ja? Lord John had een dochtertje, waarover Lady Patisson zich uit haar aard heeft ontfermd. Zij was er dol op. Toen kwam die baby ook om het leven... Wat vreselijk. ...bij een brand in het huis van Lady Pattison op Belgrave Square. Oh ja. ja, daar herinner ik mij vaak iets van. Ik geloof te mogen zeggen dat dit het hart van Lady Pattison heeft gebroken. En hoewel er geen enkele aanwijzing is dat zij bij het opstellen van haar laatste wilsbeschikking... ...niet compostment is zou zijn geweest... ...heeft zij toch tot haar dood de illusie gekoesterd dat Delia Pattison nog in leven was. En zou dat waar kunnen zijn? Beslis niet. Hoewel dat natuurlijk alleen maar mijn persoonlijke mening is. Maar daarom stipuleren zij in haar testament dat de erfenis niet eerder mocht worden toegewezen dan op de 21ste dag van dat kind. En wanneer Delia Patterson niet voor die datum komt opdagen, is Lord Sinnefort de enige erfgenaam. Daar komt het op neer, inspecteur. Uh -huh. Kunt u mij nog wat meer vertellen over die brand? Heel weinig. Alleen dat de kleine Delia op dat moment alleen thuis was. Alle personeel was weg, evenals de kinderverzorgster. Die schijnt een afspraakje gehad te hebben... met de een of andere jonge man op de hoek van de straat. Dus Delia was het enige slachtoffer? Inderdaad. Die kinderverzorgster was haast krankzinnig van behouw en verdriet. Zij weigerde gewoon te geloven wat er gebeurd is... En waarschijnlijk is haar gedrag toen een van de hoofdoorzaken geweest. voor de enigszins ongewone bepalingen in het testament van Lady Pattison. Herinnert u zich misschien nog de naam van die kinderverzorgster? De naam? Tja. Het kind, geloof ik. Tja, in ieder geval zoiets dergelijks. En haar voornaam? Ja, laat ik eens denken. Mary? Alice? Nee. Nee, ik zou het echt niet weten. Kan het Anne zijn geweest? Anne! Natuurlijk! Och, wat dom van me. Kent u haar dan, inspecteur? Ik heb haar misschien wel eens ontmoet. Maar waarom wilde u mij vanmorgen zo dringend strikken, Mr. Broeder? Ach ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Er is vannacht ingewoken. Hier, in mijn kantoor. De archievedoos van de Pattison 11 is opengebroken. Hier. Hier hebt u hem. Is er iets uit ontvreemd? Nee. Hierin zitten ook alleen de minder belangrijke stukken... ...zoals huurcontracten van onroerend goed en zo. De werkelijk belangrijke bevinden zich in een andere archiefdoos... ...in de kluis van mijn bank. Zou de inhoud daarvan misschien voor Lord Sineford van belang kunnen zijn? Inderdaad. mister Broeder, zult u mij de inhoud van die andere archiefdoos kunnen tonen? Ik zou niet weten waarom niet. Als u een ogenblikje wacht, inspecteur... Zal ik iemand van mijn personeel vragen een afspraak voor ons te maken met mijn bank? Mijn secretaresse is helaas ziek, dus ik. Lord Sinifort! Oh, eh. Uh, Mr. Broeder, ik dacht dat u alleen was. Nee. Ik ben in bespreking, zoals u ziet. En daarbij heb ik uw juridisch adviseur schriftelijk Ja, ja. Mede ja, ja. Uh, ik bedoel, ik kom nog wel eens terug als u het minder druk heeft. Wat een brutaliteit. Looft zomaar het kantoor van mijn gasten binnen. Ook al ziet hij dat zij er niet is. Misschien juist omdat ze er niet was, denk ik. <hums> en dat noemt zich een gentleman. Als dat zijn grootste fout was. Maar om nog even op die inbraak terug te komen, Mr. Broder. Ik neem aan dat u er geen prijs op stelt dat ik verdere stappen onderneem. Oh nee, liever niet. Toch is hem dus niet zo vreemd. Ik zal er natuurlijk wel een vertrouwelijk rapport over moeten maken. Omdat het in verband kan staan met mijn onderzoek, dat begrijp ik. Misschien is het makkelijker voor u als het die andere archiefdoos hier naar mijn kantoor laat brengen. Laten we zeggen, uh, morgenochtend om 11 uur? Ja, dat is misschien wel het verstandigste. Inspecteur Weet, u gelooft toch niet dat, uh, dat ik persoonlijk hier enig gevaar doorloop? Beslist niet, meester Broder. Maar waarom vraagt u dat? Vanmorgen heb ik deze rubber handschoen op de grond gevonden. Kennelijk van de inbreker. Die heeft er natuurlijk uitgetrokken om de stukken uit die doos te bekijken. Nee, nee. nee daarbij zal hij ze juist hebben aangehouden. Nee, hij heeft ze waarschijnlijk uitgetrokken om iets te schrijven. Misschien een lijst van de inhoud. Hebt u van Mark een schone vloeilegger gekregen? Nee. Mijn secretaresse is ziek, zoals ik u al gezegd heb. Mm, laat ik het even kijken. Is dit uw handschrift? Nee. Nee, daar niet. De rest wel. Maar... Laten we er eens mee voor die spiegel boven de schoorsteen gaan staan. Alsjeblieft. U hebt gelijk, inspecteur. Een lijst van de inhoud van die doos. Maar waarom? Wie heeft er enig belang bij? Misschien ging het van om dingen die er niet in zaten. Maar dat konden ze pas weten na de inhoud er hebben gecontroleerd. Mr. Roeder, mag ik misschien uw privéadres en telefoonnummer... ...voor het geval ik het onverwachts nodig mocht hebben? Oh, natuurlijk, natuurlijk. Hier. hier hebt u mijn kaartje. Dank u. In ieder geval zien we elkaar morgenochtend om 11 uur. Oh ja, nog één ding. Wanneer zou Diria Pattison 21 zijn geworden? De 19e van de volgende maand. En op die datum krijgt Lord Siniford het pattison voor ja, dien Er dienen natuurlijk een aantal gattelijke formaliteiten te worden vervuld, Maar in wezen komt het er wel op neer, ja... Op de negentiende van de volgende maand... ...vervalt de erfenis van Delia Pattison... ...aan Lord Stanleyford. Wat een romantische, flauwe kult, John. Verdwenen erfgenamen bestaan vandaag de, de dag niet meer. Wie was die krankzinnige grootmoeder, overigens? Lady Pattison. Lieve hemel! De dame met de sparagden! Met wat? De dame met de sparagden. Ze had een hele collectie, honderden. En ze had er een klein museumtje voor ingericht... ...aan haar huis op Belgrave Square... Denk je dat die brand daarom gesticht is, om die stal te camoufleren? Ik nou, zou het niet weten. Die oude dame was zo in de war door de dood van die baby... ...dat ze ons geen enkele inlichting heeft willen geven over die juwelen. Maar het zou dus een soort debuut van de rubberbandieten kunnen zijn geweest. Ja, wacht nou eens eventjes, John. Vooruit, vraag het dossier op. Laten we kijken wat er precies ja, gebeurd is. Dat kan ik je wel vertellen. Al het personeel had gratis kaartjes gekregen voor een bioscoopvoorstelling of zoiets. En die kindermeid is het huis uitgelokt door een telefoontje van de man waar zij verliefd op was... Mr. Broeder zei dat Delia Pattison die brand onmogelijk overleefd kan hebben. Wat denk jij? Nou ja, de, de hele boel was er tot op de grond toe afgebrand, finaal. <laughs> jij met je verdwenen erfgenamen. Nou, ja, lach maar. We zullen het toch moeten nagaan. Anne is kennelijk het vroegere kindermeisje van Delia Pattison. Toen zij zelfmoord probeerde te plegen, had zij alleen maar een foto van Lyle Smith bij zich. Jij gelooft toch niet serieus dat Lyle Smith Delia Pattison is? Sinifort heeft haar ten huwelijk gevraagd. Ja, ja, ja, ja, maar op de negentiende van de volgende maand erft hij toch een hele kapitaal. Zolang Lila niet plotseling onder haar eigen naam komt, op dagen tenminste. Goed. Goed, John. Ik zal met Lila gaan praten en vragen wat ze zich nog herinnert van haar jaar. Dat zal ik wel doen. Geen sprake van. Jij bent niet objectief meer. Maar je mag natuurlijk wel met me mee. We mogen Brigadier Teppen trouwens al waarschuwen. We zullen zijn huis door een paar rechercheurs in de gaten moeten laten houden. Als er werkelijk een kern van waarheid schuilt in het idee van jou, kunnen we ons niet permitteren om die jonge dame het oog te verliezen. Nou, mevrouw uh, zult danig de veeën in hebben, inspecteur. Huh. Ik u zal denken dat u er niet in staat acht om voor dat meisje te zorgen. Ik zal het u voor wel uitleggen, brigadier Tevitt. Nou, oh. Mary begint zuidelijk te worden op de oude dag. Ze doet geen licht meer aan of het moet eerst hartstikke donker wezen. Mm. Mary. Mary. Dat is gek. Die tafel hier, gedekt voor drie personen. Huh? Nou, ze kan niet zijn uitgegaan. Niet met Leila alleen in huis, dat zou ze nooit doen. Laila! Leila. niks van. Ze zei... Zijn... Leila's kleren zijn weg. Ik zal eens in onze slaapkamer gaan kijken, inspecteur. Misschien heeft ze een briefje achtergelaten. Hé. Hey. Dat is gek. De deur zit op slot. Kijk, dan kieren. De sleutel zit erin. Huh? Oh, ja. Nergens. niet bang zijn. Ze is alleen maar bewustloos. Mary. Mary. Schuif het raam open, teppet. En haal een glas water. Jawel. Komt al bij. Ah, mm. oh, Sam. Huh? Oh. Oh. Hoe laat is het? Hm. Ik ben ingedommeld, geloof ik. Hé, hey, wat... Wat doet u allemaal hier? Wat, Laila? Is alles in orde met me? Rustig maar, mrs. teppet. Blijf je nog maar even liggen. Ja, maar wacht eens even. Hoe, hoe kom ik hier op bed? Dat kan niet. Ik weet toch dat... dat ik deze stond te zetten... beneden in de keuken. En toen... Ja, wat, wat is er toen gebeurd? Er staat een vuil kopje op de keukentafel, Elk. Laat dat maar gauw door het lab onderzoeken. Goed, ja. Bedoelt u... dat ze verdoofd is? Sam? Sam, wat is er gebeurd? Waar is Lyla? Weg, lieverd. Nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Per minuut geleden was ze dan nog. Oh, oh, mijn hoofd. Hoe laat is het? Half negen. Mr. Steppit, probeert u zich alstublieft te herinneren wat er gebeurd is voordat u thee hebt gedronken. Ja. Nou, ik... Ik ben even naar High Street geweest of. Om... ...om een paar patoffertjes voor Lyra te kopen, inspecteur. Maar omdat ik niet wilde dat, dat ze alleen in huis bleef... ...heb ik Mrs. Elford van hiernaast gevraagd... ...of ze even wilde oppassen. Hm. En, en toen ik terugkwam is, is Mrs. Elford weer, weer naar huis gegaan... ...en heb ik het tegengezet. Ja, dat, dat, dat, dat is alles wat, wat ik me nog herinner. Deppert, ga Mrs. Elford eens halen. Oh. Oh, wat is er nou toch met Lila gebeurd? Waar is ze? Zo is het, inspecteur Wade. Maar uh, Mrs. Steppert is hoogstens een kwartiertje weg geweest en langer ben ik niet gebleven. En nu een heel belangrijke vraag, Mrs. Elford. Is er nog iets gebeurd terwijl u hier was? Iets gebeurd? Wel, nee. Alleen die man die dat briefje kwam brengen voor de jonge dame... Welke man? Het niet. Hij zei niet hoe hij heette, maar hij zag eruit als een zeeman, weet u wel, met een baard en een blauw trui. Heeft u hem binnengelaten? Nee, natuurlijk niet. Hij bleef op de stoep staan terwijl ik dat briefje naar de jonge dame bracht. Maar u heeft de voordeur wel opengelaten. Die kon ik toch moeilijk voor zijn neus dichtkwakken. Toen is het natuurlijk een handlanger naar binnen geglipt. Kon die zich hier ergens verstoppen, mrs. Stebbert? Stoppen? Nou ja, in de bijkeuken eventueel. Maar bedoelt u dat daar een kerel zat? Terwijl ik bezig was thee te zetten? Toen u die thee had gezet, hebt u die toen nog even laten staan? Natuurlijk, hij moest toch nog even trekken. En intussen ben ik even gaan kijken of die pantoffeltjes pasten. En heb ik Laila gevraagd of ze soms ook een kopje thee wou hebben, maar dat wilde ze niet. Nou, ik ben weer naar beneden gegaan en ik heb mijn eigen thee opgedronken. En toen u weggeraakt was, hebben ze u naar de slaapkamer gebracht en de deur op slot gedaan. Ach. Ik zag geen pantoffels daarnet in Laila's kamer. Die zal ze dus waarschijnlijk hebben aangetrokken. Hoe zagen ze eruit, Mrs. Steppert? Rood leren pantoffeltjes, erg lief. Ja, ze waren wel een beetje duur, inspecteur. Maar u heeft toch zelf gezegd dat ik er alles moest geven waar ze om vroeg hè? Natuurlijk, natuurlijk. Blijft u maar bij uw vrouw Brigadier, maar jij gaat met hem mee, ook. Waarheen? Naar het Mekka Hotel. Hoewel ik niet denk dat Laila daar op het ogenblik is. Ik ben de hele dag de deur niet uit geweest. Wat ben u nou weer van plan, inspecteur? Ik wil eens een kijkje nemen in het hele hotel, Mrs. Oaks. En speciaal in de kamer van Leila. Heb u een bevel tot huiszoeking? Wou je de moeilijkheden gaan maken? Hier vindt u Leila toch niet. Ik weet niet waar ze is. Hoe weet u dat ze niet meer bij Mrs. Teppet thuis is? Oh, is ze dat dan niet? En ik dacht dat, dat u... Dat weet de... u bliksems goed. U bent vanavond met een paar mannen naar haar toegegaan... en hebt haar weten over te halen om met u mee te gaan. Nou, en wat dan nog? U geeft het dus toe. Ja, we hebben er ergens in veiligheid gebracht. Waar u er niet langer lastig kan vallen. Brigadier Toller. Jawel, inspecteur. Breng deze vrouw naar het hoofdbureau. Wat zeg ik me dan? Ik kom straks om een aanklacht tegen haar in te dienen. Wacht eventjes, dat kan u niet doen. U kan me nergens van beschuldigen. Oh nee. Nee. En het samen en in vereniging toedienen van een gevaarlijk bedwelmend middel aan Mary Dat u vergeten dat u haar daar geknoeid hebt. Neem er ja, maar mee, brigadier. Ja, ik denk dat niet. Ik, ik, ik zal mijn recht hebben Ik om de steek boven te staan. Ze konden haar beslist niet hier hebben gebracht, John. De zaak wordt voortdurend door ons in de gaten gehouden. Onze mensen zouden de wagen hebben moeten zien voorrijden. Ze zouden ook nooit met een auto komen, Elk. De rubberbandieten komen altijd over de Theems naar het Mecca Hotel. Maar waarom zouden ze hierheen komen? Ze hebben heus wel andere schuilplaatsen. Mrs. Oaks, is toch ook teruggekomen? Als hier hun hoofdkwartier is, kunnen ze de zaak moeilijk helemaal in de steek laten. Laten we maar eens op de steigers gaan kijken. Die lichters waar ik gisteravond aan boord was, zijn weg, zie ik. Die zijn misschien al in Oxford. Hé, hey John, kom eens. Wat is er? Hier, op de rand van de steiger. Een rode pantoffel? Waarom komt die hier? Daarvoor moet ze helemaal op het uiterste randje hebben gestaan. Of ze heeft hem uit de boot gegooid. Die steiger zit onder de modder van die springbloes van gisteren. Maar op de zool zit geen modder. Ze heeft hem opzettelijk weggegooid, bedoel je? In de hoop dat wij hem zouden vinden. Toen de boot even aanlegde, om Mrs. Oaks te laten uitstappen, waarschijnlijk. Ga we in het hoofdbureau, dan kunnen we haar nog eens aan de tand voelen. Laten we eerst nog maar even een kijkje gaan nemen in dat rattenhol, dat Golly Oaks een houtkelder noemt. We hier meer te hebben opgeruimd dan in het hotel. Ja, en het zit weer vervaagsel in die kisten. We zullen eens kijken of er ook nog iets veranderd is in die andere kelders. Een goed idee. Dan zal ik de herboomtrug weer eens toepassen. Wie was dat? Ik heb het niet gezien. Het is pikdonker aan het andere eind. Hij was ons al zocht, heel te vlug af. Hij vlucht, natuurlijk, door dat rooster waardoor wij ook ontsnapt zijn. Hey, terug naar de steiger dan. Misschien zien we hem in het water. Daar gaat -ie. hij. Hij zomt als rot. Van hier af is hij moeilijk te herkennen. Maar ik durf er alles onder te verwijderen dat het goli Oaks is. Ik wist niet eens dat hij kon zwemmen. En nergens een politieboot in de buurt van Turi. We zullen hem helaas moeten laten gaan. Maar zodra we op het hoofdbureau zijn... zullen we een opsporings- en voorgeleidingsbevel tegen de markt brengen. We moeten Laila zo gauw mogelijk zien te vinden. In ieder geval voor de negentiende. En als Mrs. Oaks niks wil zeggen... dan moesten we het maar eens met Lord Sinnefort gaan proberen. Kom mee. Voorlopig maak ik me nog niet al te bezorgd over Laila. En na morgenochtend 11 uur... als ik de inhoud van die archiefdoos heb bekeken... Kan ik met Sinifort doen wat ik wil, wed ik? Het ligt er duimen dik bovenop. Nu we eenmaal weten hoe de vork in de steel zit. Oké, okay, John. Je hebt gelijk en ik had ongelijk. Lila is die die je is. Dat betekent dat niemand haar aan haar zal krenken. Althans niet voor haar 21ste verjaardag. En indien de erfenis aan haar wordt uitbetaald. Ja, maar, ja dat is iets wat ik nog steeds niet begrijp. Sinifort wil het trouwen maar geld. En Eknus en Golly helpen hem daarbij. Tegen een behoorlijke beloning, waarschijnlijk. Maar waarom zou Siniford de hulp van mensen als Eeknes en Golly hebben moeten inroepen? Als Delia niet komt opdagen, krijgt hij het sowieso. Zij hebben Delia in handen. Al vanaf die brand in het huis van mijn grootmoeder. En zij zijn natuurlijk met haar komen opdagen. Siniford is degene die daardoor nu in moeilijkheden zit. Mm. Tot voor kort geleden wist hij niets van haar bestaan. Nu moet hij wel met vertrouwen, anders gaat die erfenis waar hij jarenlang op gevlast heeft, toch nog zijn neus voorbij. En jij denkt het bewijs daarvoor te vinden in die archiefdoos van broeder? Tussen twee haakjes, waar is die? In de kluis van zijn bank. Welke bank? Dat heb ik niet gevraagd. Ja, ik bedenk er namelijk, Leila vertelde jou dat ze het gesprek had afgeluisterd over de pattison erfenis, een bank en een graveerinrichting. Waar past dat ook weer? In Lothbury. Goed, oh, goedheid. Stop daar bij die telefooncel. Ik ga meteen broeder opbellen. Mr. Ruder? Uh, ja? Met inspecteur Wade. Neemt u mij niet kwalijk, maar het is erg belangrijk. Die Pattinson archiefdoos, waar ligt die? Uh, dat heb ik u verteld, inspecteur. In de kluis van mijn bank. De Medway Bank in Loosbury. Loosbury. En is daar soms ergens een graveerinrichting in de buurt? Inderdaad, ja. Uh, de bank heeft alleen maar de benedenverdieping gehuurd. De rest van het pand is het eigendom van de graveerinrichting... die er ook boven gevestigd is. Dank u wel hoort van me. Brigadier. Meneer. Ik ben inspecteur Wade. Dit is inspecteur Elk. Hoe heet u? Brigadier Cartland-inspecteur. Is er iets gebeurd in die bank? Daar ben ik zelf ook nieuwsgierig naar, inspecteur. Ik heb agent top hem weggestuurd om de directeur te bellen. Dat is uh, Mr. Wilson. Hij woont in Holborn. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Ik meen de licht te zien in de kanturen van die graverinrichting erboven. Toen ben ik eerst naar het bureau gegaan om de duplicaatsleutels te halen. Maar ik ben nog niet naar binnen geweest. Toen ik terugkwam was het licht weer verdwenen. Geef mij die sleutels maar. Inspecteur Elke en ik zullen wel eens een kijkje gaan nemen. Zie jij intussen wat versterking op de trommel? Jawel, inspecteur. Er is nu niemand meer in het gebouw, Mr. Wilson. Maar die is er wel geweest. Wij hebben een touwladder en een koevoet gevonden en een motorjekker. Ik begrijp er niets van. We hebben hier nooit grote geldbedragen in huis. Maar wel een safe deposit. Dat wel, ja. Maar daar zouden ze dan eerst die kluisdeur voor moeten forceren. En Nu is hetzelfde die volledig intact is. We zullen er toch maar eens een kijkje in gaan nemen. Coutlin, zet een mannetje op wacht voor de voordeur en kom dan met ons mee, hè? Ik heb agent Jones daar al op wacht aan, inspecteur. Gaat uw gang, Mr. Wilson. Dank u. Een andere toegang tot de kluis is er waarschijnlijk niet, Mr. Wilson? Nee, brigadier. De muren zijn meer dan twee meter dik. Gewapend beton. inspecteur. Alleen maar archiefdozen. Ik vraag het alleen uit nieuwsgierigheid, Mr. Wilson. Maar welke doos bevat de stukken van de Patterson erfenis? is? Uh, deze hier. Is daar iemand aan geweest? Natuurlijk niet. Ik zei u tot. Dat... Uh. Wat deed dat te betekenen, Brigadier? Mijn vriendelijke dank. Achteruit allemaal! Wat doe je? Heel eenvoudig, deze doos meenemen. Blijf tegen die muur staan weer. Pas op of... Weer... Zet neer die doos! Haha, dat had je gedacht. Grote genade. Hij doet de kluisdeur dicht. Inspecteur, als die in het slot valt, dan stikken we. <tie>